6 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Eigen bijdrage GGZ omlaag naar 200 euro. Spaarders stappen massaal over naar kleine banken. En Amy Winehouse gecremeerd.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 De rechtszaak was aangespannen door de stichting Koersplan de weg kwijt. De ongeveer 20.000 mensen die bij de stichting zijn aangesloten, komen in aanmerking voor een compensatie. Egon gaat tegen de uitspraak in cassatie bij de Hoge Raad. De afgelopen twaalf maanden hebben de grote banken ruim een miljoen spaarders verloren. De klanten hebben hun geld op spaarrekeningen van kleinere banken gezet, blijkt uit onderzoek van TNS Nipo.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 De uitbraak van de E. coli-variant heeft 52 mensen het leven gekost... van wie 50 in Duitsland. Ruim 800 mensen kampen nog met ernstige nierproblemen. De bron van de EHEC-uitbraak werd naar lang zoeken gevonden... bij een teler van kiemgroenten in de buurt van Hamburg. De kiemgroenten was besmet door fenegiekzaad uit Egypte... en de invoer van die zaden naar de EU is tot eind oktober verboden.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 Awb Verkeersinformatie. Er staat in totaal 20 kilometer file. De files die opvallen. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daardoor staat tussen Breukelen en Abkoude 3 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoete Wouden 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad... voor de Koentunnel 3. En bij Rotterdam op de A20 richting Gouda... voor Rotterdam Centrum 3 kilometer.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 NOS Radio In Journaal. Lucela Carasso. Goedenavond, zes minuten over zes. Meteen nadat bekend werd dat de Noorse man Anders Breivik... een groot bewonderaar is van Geert Wilders... barst op internet een discussie los over de overeenkomsten... en de verschillen tussen Breivik en Wilders. Ook politici laten zich nu uit over de kwestie in Noorwegen... en het feit dat Wilders is genoemd door Anders Breivik. We hoorden eerder deze uitzending Job Cohen en Tovik Dibi. Geert Wilders heeft een schriftelijke verklaring gegeven. Uh, Wilco Boom, onze verslaggever in Den Haag. Wilco, um, als je Cohen en Dibi hoort... dat gaat er wel wat rustiger aan toe dan op internet, hè? Ja, dat gaat er dan heel rustig aan toe. Want op internet is het inderdaad heel ruig. Daar zijn mensen die de aanslagen verheerlijken... die de aanslagen goed praten. Ik kwam bijvoorbeeld een stuk tegen... van een zekere nihilist op het Forum voor de Vrijheid. En die schrijft daar... Ik vind de aanslagen op het ministerie een goede actie. En de aanslag op het eiland boeit me niet... want de slachtoffers zijn maar socialistische jongeren... en ik houd niet van socialisten. Ja, en dit soort uitingen zijn natuurlijk altijd un un anoniem. Ja, en wat je ook ziet, uh, op internet komt de kogel van rechts... zoals die naar de moord van Fortuin van links kwam. En dat gaat dan in alle toonaarden ook. En uh, nou ja, zoals gezegd, in Den Haag gaat het veel rustiger aan toe. PvdA-leider Job Cohen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 En dat die dus ook terecht kunnen komen bij, nou ja, bij zo'n bij, bij zo iemand als deze meneer. Is, er is geen sprake van dat, dat, dat Wilders op enige manier daarvoor verantwoordelijk gehouden kan worden. Maar ja, hij beroemt zich wel op, op, op, op het soort gedachten waar Wilders zich ook beroemt. En Cohen roept dus op tot het matigen van de toon. Dat hoorde je bij de anderen niet. Maar wat je bij de anderen ook hoorde is... Wilders is niet verantwoordelijk voor, voor een klimaat, of in ieder geval voor zo'n daad als uh, Anders Breivik heeft gepleegd. Nee, dat klopt. Er zijn in de Tweede Kamer geen politici te vinden, althans ik heb ze nog niet gevonden, die Wilders verantwoordelijk houden voor wat er is gebeurd in, in Noorwegen. Iedereen benadrukt juist dat Wilders daar niet voor verantwoordelijk is. Uh, Boris van der Ham van D66 deed dat. Die, die schreef op internet, mensen zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen daden. SP-leider uh, SP Emiel Roemer, die uh, zei als er morgen moordenaar opstaat die mijn woorden gebruikt, uh, ben ik daar dan ook verantwoordelijk voor. Dus in die zin nemen ze het uh, voor Wilders op. Maar bijvoorbeeld Tofik Dibi van GroenLinks wil wel een debat over de opvattingen... die er leven onder aanhangers van de PVV. Wat je zag na de aanslagen op 11 september, de moord op Pim uh, Fortuyn, uh, de moord op Theo van Gogh, was dat um, er wel een discussie ontstond in verschillende kringen over opvattingen die daar leefden. Onder moslims, um, onder dierenactivisten, onder, onder linkse uh, uh, politici. En het is heel goed, denk ik, om ook nu een discussie te starten over opvattingen die leven binnen een deel van de PVV-achterban. die het uh, toch wat Breivik heeft gedaan lijken te willen vergroenlijken. Als er één iemand is die de voeten kan kanoniseren onder heel veel Nederlanders... maar eigenlijk ook onder heel veel Europeanen, dan is dat Wilders wel. Ja, en Wilders heeft een uh, schriftelijke verklaring uitgegeven. Heeft hij al gereageerd op het feit dat Dibi een, een debat wil in de Kamer? Uh, nee, afgezien van zijn uh, schriftelijke verklaringen houdt de Wilders zich afzijdig. Hij, uh, hij gaat ook niet in op verzoeken om, om interviews... Uh, het is opvallend dat hij zich al wel tot twee keer toegeroepen heeft gevoeld om zich te distancieren van die Noorse massamoordenaar. Hij deed dat zaterdag al toen, toen hij bekendmaakte dat de. PVV mee met de Noorden en vandaag deed hij het dus uh, opnieuw, uh, kennelijk onder invloed van de discussie op internet en de opiniepagina's en hij benadrukt in de verklaring van vandaag dat de PVV, nog hij zelf, verantwoordelijk is voor een eenzame, verknipte idioot die de vrijheidslievende anti-islamiseringsidealen op een gewelddadige manier misbruikt. Nou, en uh, dat zijn dus eigenlijk alle Kamerleden van alle partijen wel met hem eens. Wilders is daar niet voor verantwoordelijk, maar een aantal Kamerleden vindt dus wel dat hij met zijn radicale uitspraken soms over de schreef gaat. Wilco Boom vanuit Den Haag, dank. We hebben ook nog gebeld met het CDA voor een reactie. We hebben alleen een schriftelijk uh, wat gehoord van Eddie van Heijm van het CDA. Die zegt, iedereen moet voor zichzelf op individuele basis lessen trekken uit de gebeurtenissen, maar het is wel misplaatst, vindt hij, om nu een discussie over de toon van Wilders te voeren. Dan leg je Impliciet toch een verband en hij wil die discussie dus verder niet voeren voorlopig. Goed, dan gaan wij naar uh, Engeland. Want de terreuraanslagen in Noorwegen tonen aan... dat er in Europa steeds meer woede is tegen de moslims. Dat zegt althans Stephen Lennon. Hij is de leider van de extreemrechtse groepering English Defence League. Volgens de Independent had de Noorse terrorist... intensief contact met die beweging. Arjen van der Horst vertelt waarop uh, de krant... ik zei de uh, Independent, sorry, het Daily Telegraph... waar die krant zich op baseert. De krant baseert zich op uh, drie leden van de English Defence League. Twee uh, lieten berichten achter op webfora... waarin ze bevestigen dat, uh, dat ze contact hadden gehad met Breivik. Maar het verhaal is vooral gebaseerd op een anoniem lid... Uh, van de English Defence League die uitgebreid werd geïnterviewd door de krant. En die zegt dat Breivik nog vorig jaar hier in Londen was geweest... en toen ook ontmoetingen heeft gehad met uh, leiders van de EDL. En wat is dat voor organisatie? Ja, een extreemrechtse organisatie. Maar wat doen ze? Het is uh, een protestbeweging. Eerder een protestbeweging dan een politieke partij. Twee jaar geleden uh, opgericht. een ja, verzet zich vooral tegen wat zij zien als de islamisering van de Britse samenleving. En ze doen dat door veel de straat op te gaan. Uh, de partij zegt ook op haar website dat ze geweldloos zijn. Antiracistisch. Maar uh, ja, die demonstraties die leiden toch vaak tot uh, opstootjes met de politie. Ook met uh, antifascistische tegendemonstranten. En de beweging heeft ook uh, de deels haar wortels in extreemrechtse partijen, zoals de British National Party. En ook uh, heeft wortels in uh, hooligans, uh, groepen vo voetbalhooligans in, uh, in Groot-Brittannië. En spreken leden zich uit over de daden van Anders Breivik in, in Noorwegen? Ja, leider van de EDL heeft ontkend dat, in, uh, dat er banden zijn tussen zijn beweging en die van Breivik. Die veroordelen ook wat hij gedaan heeft in Noorwegen. En uh, de leider van de EDL die haalde zelfs een deel van het manifest van Breivik aan... waarin de Noor de Britse beweging naïeve dwazen noemt. Om maar aan te duiden, we hebben niks met deze man uh, te maken. Nee, in deze club uh, is hij ook niet eerder in verband met Wilders gebracht? Zijn geen, die is wel in verband gebracht, maar er zijn geen banden tussen de EDL en Wilders. Er is weliswaar veel bewondering vanuit deze Britse beweging voor Wilders vanwege zijn standpunt over de islam. Maar Wilders zelf heeft zich altijd eh, krachtig gedesentieerd van de EDL. Uh, de reden dat de naam Wilders ook opduikt... is dat de EDL-leden in, uh, in dat krantenstuk waar we het zojuist over hadden... en waarin ze Breivik noemen... dat uh, ze, het moment dat Breivik hier naartoe kwam... samen viel met de presentatie van Wilders in Londen van zijn film... Fitna in het Hogerhuis. Nou, Die presentatie viel samen met een demonstratie toen van de EDL... buiten het uh, Britse parlement. En zo is zeg maar, dat verband gelegd tussen Wilders en Breivik. Maar Wilders zelf zegt natuurlijk helemaal niks met die man te maken te hebben. Dat is Arjen van der Horst, correspondent in Groot-Brittannië. Stephen Lennon, de leider van de extreemrechtse groepering EDL... sluit in zijn verklaring niet uit dat één van zijn aanhangers... wel contact heeft gehad met Breivik. Maar Lennon zelf in ieder geval niet, zo zegt hij. Het ministerie van Veiligheid en Justitie... werkt aan een nieuwe versie van Crisis.nl. Dat is de website die burgers tijdens rampen moeten informeren over gevaren. De afgelopen jaren ging Crisis.nl een paar keer op zwart... Juist bij grote rampen. En daarom is de belangrijkste eis voor de nieuwe crisiswebsite... een ijzersterke hosting, waardoor crisis.nl hoe dan ook altijd bereikbaar is. Crisis.nl werd voor het laatst echt op de proef gesteld op 5 januari... tijdens de grote chemiebrand in Moerdijk. Toen was vijf kwartier lang de site die bezorgde burgers zou moeten informeren uit de lucht. En uit de stukken die we in handen kregen en uit gesprekken met betrokkenen... blijkt dat er veel meer mis is met Crisis.nl. Zo is er nergens terug te vinden of de site een stresstest heeft ondergaan... of die grote hoeveelheden bezoekers aan kan. En ook is onduidelijk of Crisis.nl beveiligd is tegen aanvallen van hackers. Internet-expert en jurist Danny Mekic. Het is uitermate knullig. Zo'n website is natuurlijk bedoeld... juist op de momenten dat er een ramp gaande is bereikbaar te zijn. En uh, op het moment dat het dan misgaat... Ja, dan functioneert de site dus niet. En wat er in Moerdijk gebeurde was heel ernstig. Maar moet je je voorstellen dat er een internationale nucleaire ramp plaatsvindt... En uh, ja, dan houdt de site het natuurlijk helemaal niet. Want dan heb je nog veel meer verkeer uh, op de website. Inmiddels werkt het ministerie van Veiligheid en Justitie... aan een nieuwe, verbeterde versie van Crisis.nl. Zo zagen we in de stukken die we kregen... Kregen. Dit is bijvoorbeeld een presentatie van die nieuwe site. Nou, hier de stand waar staan we? Liggen we op schema. Crisis.nl moet de uitstraling krijgen van een overheidswebsite.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 En als je die plannen nou bekijkt, wat valt je dan op? Is het, uh, een beetje, zit het goed in elkaar? Het zit er met name in het gebruik van sociale media. Blijkbaar is ook in Den Haag het inzicht doorgedrongen... dat op het moment dat je een ramp hebt, mensen geïnformeerd moeten worden... dat je dat ook via sociale media, zoals Twitter, Facebook en Hives zou moeten doen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt de komst van een nieuwe crisiswebsite... en dat sociale media een belangrijke rol krijgen. Eind dit jaar of begin volgend jaar moet die online. Het ministerie ontkent trouwens dat de oude crisis.nl een te lage capaciteit had. Toch gaat SP-Kamerlid van Bommel Kamervragen stellen over de status van crisis.nl... want hij is verre van gerustgesteld nu er een nieuwe crisiswebsite komt. Integendeel, ik ben helemaal niet gerustgesteld. Ik raak hierdoor verontrust, want aanvankelijk heeft de regering de indruk gewekt bij de Kamer... dat, ja, dat door stresstests en andere zaken... Er sprake was van verbetering, dus garantie dat het goed geregeld was. Wanneer men nu komt met, met een nieuw initiatief, ja, dan blijkt dat dus toch onvoldoende waard zijn geweest. We gaan nou dan over naar een nieuwe site, ja, mogelijk weer met kinderziekten. Dan wil ik toch wel vooraf de garantie dat het nu beter is. Al dus SP-Kamerlid Harry van Bommel in een verslag van Niels de Jager. Apen kijken in de Apenhul. Vandaag meer bezoekers, want ze hebben namelijk neusapen daar. Wat dat nou precies zijn, dat hoort u zo. Eerst Edwin Gerritsen met de laatste verkeersinformatie. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. daarbij is een tankauto in een sloot terechtgekomen. Tussen Breuken en Abkouden staat 4 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. En de andere kant op, op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... staat voor Nieuwegein een file van 2 kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Tjerk Termeulen is verzorger van neusapen in de Apenhul. Goedenavond. Goedenavond. Vertel eens, wat is een neusaap eigenlijk? Hoe ziet hij eruit? Dat is een hele mooie aap met een hele grote neus. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Groter dan de andere apen. Ja, ja, ja. Zulke neusen. Die, die, ja, die hebben alleen een neusapen. Het zijn uh, hele mooie uh, joekels ja, om het zo maar even te zeggen. En dat heeft extra bezoekers vandaag getrokken naar de Apenhul. Wat is de reden dat mensen graag zo'n neusapen willen zien? Nou, op dit moment zijn wij de enige dierentuin uh, buiten Azië die uh, überhaupt deze neusapen kan laten zien. Dus is het natuurlijk ook interessant om ze te komen bekijken. Het is, uh, en waar ja, komt dat door dat ze alleen bij u te zien zijn? Nou, in, in het verleden zijn we al wel meerdere tuinen het geprobeerd met af, maar Dat ging uh, nooit heel erg, uh, heel erg goed om het zo maar even te zeggen. Waarom niet? Uh, vaak was het toen voedsel gerelateerd en ook uh, was het stress gerelateerd. Maar inmiddels zijn we gelukkig een uh, hele hoop wijzer en een hoop verder met het houden van uh, dieren in, uh, in gevangenschap. En de neusapen die wij hebben, die zijn ook geboren in een dierentuin, in een dierentuin van Singapore. Dus die zijn ook gewoon gewend aan, aan mensen om zich heen, aan het leven in gevangenschap. Dus uh, ja, die zitten nu eigenlijk heel relaxed mij uh, aan te kijken. Oh, u staat nu bij ze. Ja, inderdaad. En wat eten ze als u zegt dat dat uh, voorheen een probleem was in, in dierentuinen? Uh, nou, ze eten een heleboel verschillende bladsoorten. Ze hebben een heel ingewikkeld verteringssysteem. Uh, uh, ze hebben daarom dus een heleboel vezels nodig. Nou, vezels, dat halen ze dus uit, uit blad, maar dat blad moeten ze natuurlijk wel lekker vinden en dus ook eten. Nou, in uh, Singapore, waar ze het aankomen, ja, dan zie je natuurlijk vlak bij Borneo, waar het oorspronkelijk uh, leven. Dus heb je gewoon tropisch blad, wat ze de dieren kunnen geven om blad te eten. Nou, tropisch blad hebben wij hier niet, maar we hebben nu de laatste twee dagen toch al heel wat bladje naar binnen zien gaan. Dan hebben we het gewoon over simpele dingen als een eik, een, een, een berg, een liguste. Nou ja, noem maar op. Allerlei Hollandse planten, wat ze gewoon heerlijk vinden. Dus tot nu toe gaat het goed. Gaat u er nou deze eerste week de hele dag en nacht bij zitten? Ja, natuurlijk niet alleen u, maar om te kijken of, of het ook goed blijft gaan. Nou, we zijn met het hele team natuurlijk uh, zeer fel op dat het inderdaad goed blijft gaan. Maar uh, de dieren die, die slapen, nou ja, eigenlijk nu al... <laughs> Dus ze kijken me nog een beetje aan. Maar eigenlijk beginnen ze nu al. Ze uh, vinden het, het wel best zo. Ja, ze Zouden dus ze prima? weten dat we het over ze hebben? Nou, ik denk dat ze, ze denken: waarom gaan ze de hele dag over ons? <laughs> dat ga, hoer. Zo ja. bijzonder zijn we nou ook weer niet. We nee, zitten hier wel lekker relaxed te zijn en dan gaan hij zo over ons praten. <laughs> oh, nou, ik zou zeggen: zachtjes het licht uitdoen, zachtjes praten. En dan uh, kunnen ze lekker verder slapen, de neusapen. Voor het eerst dus denken. weer sinds lange tijd in Europa in de Apenhul. Tjerk ter Meude, dank. Graag gedaan. Uh, goede de avond. LOS Radio-route. De radioroute. Vandaag hoorden wij Mark Robin Visser vanuit Deventer... bij moeilijk opvoedbare jongeren en hoe daar wordt omgegaan met de bezuinigingen. De NOS gaat het hele land door op zoek naar creatieve oplossingen... nu overal, zo ongeveer overal, minder geld beschikbaar is. Mark Robin Visser, waar ben je op dit moment? Ik ben uh, afgedaald naar het uh, zonnige zuiden. Nou ja, zonnig, het bewolkte zuiden. Ik ben uh, in het Limburgse Voerendaal. En hier in Voerendaal uh, waren... Uh, net zoals uh, op heel veel andere plekken in Brabant en Limburg, geitenhouders. Nou, heel veel uh, geitenhouders zijn met hun bedrijven gestopt naar de q -courts. Zo ook uh, Ron Groten, waar ik uh, op bezoek ben geweest. Hij had 1200 geiten die uh, zijn ruim een jaar geleden allemaal geruimd. Toen moest hij verder met zijn bedrijf. En hij bedacht, ik ga andere beesten houden in de bestaande stallen. En daarnaast heeft hij ook nog in het dorp de plaatselijke winkel heropent die zes jaar lang gesloten is geweest. Wat heeft Ron Grote bedacht en hoe kan het dat hij daar zo succesvol mee is geworden? Je zou kunnen zeggen dat het mes voor deze voormalige geitenboer aan drie kanten snijdt. Morgen, nieuws uit het Limburgse Voerendaal. Mark Robin Visser heeft er al veel zin in. Een nieuw kerkelijk muziekstuk, speciaal gecomponeerd voor de nabestaanden van de aanslagen in Noorwegen. Tijdens een herdenkingsdienst in de Sint-Jans-Kathedraal in Den Bosch wordt deze nieuwe compositie gespeeld. Verslaggever Colette van Nune is vanmiddag bij de repetities. Oké, okay, tenoren. <tied> kies uit. Bertrand van Alf is de grote organisator achter dit alles. Jullie liepen samen over het strand, de componist Tom Dieke en jij. Jij las op je mobieltje dat er 80 doden zouden zijn. Wat toen het uh, aantal was. En zo is dat idee ontstaan. Ja, dat klopt. Ik, uh, ik las het inderdaad op mijn mobiel, en ik was echt aan de grond genageld. Um, het was ook een prachtige dag, de zon scheen. En, en we waren, waren bij een mooie zee en de, de, hoorden de ruis van de zee. En dan, om dan op dat moment zo'n zo frank nieuws te horen, dat, is, ja, dat was, was vreselijk. En we dachten meteen allebei van ja, we moeten hier iets doen. We moeten gewoon iets doen. Een, een tegengeluid de wereld insturen. Een, een boodschap van, van liefde en hoop. En ben meteen um, al mijn kennissen, vrienden uh, gaan mailen en Facebooken. En uh, we hebben binnen de kortste keren 80 mensen bij elkaar gekregen om uh, dit prachtige muziekstuk te gaan zien. Het is mooi dat we dit met z'n allen te mogen gaan doen. En daar hebben we heel veel zin in. En het is een mooie, mooi gebaar ook voor alle nabestaanden. Had je dat nodig om een gebaar te maken? Nou, toen ik hiervan hoorde van dit initiatief dacht ik... oh, dat vind ik wel fijn om even iets te doen. En ook door middel van muziek. Dat ontroert mijzelf altijd heel erg. En ik kan mijn gevoel er heel lekker in leggen. En ik denk dat dat ook heel erg mooi is voor de mensen die dat eenmaal kunnen horen straks. Dat iedereen toch daar zijn eigen gevoel in kan leggen. Die ook troost uit kunnen halen natuurlijk. Ja. ja. Dat is toch wat, ja, wat muziek met je doet. Er is overal een liedje voor, zeggen ze. Maar dat is natuurlijk ook zo. En dit is nu gebeurd. En ik denk dat wij door middel van... Ja, onze stem toch een stukje troost ook kunnen bieden. Ja. Dat is natuurlijk ook, uh, op papier staat het allemaal, maar nou in praktijk. Ja. Hè? En dan hoor je de vierstemmigheid en even de gediviseerdheid van bepaalde stemmen. Hè? Dus, oké, okay. zullen we het nog een keer in zijn geheel proberen? We hebben het nu in segmenten gedaan en nu in zijn geheel. Ja. Alle nabestaanden van de aanslagen in Noorwegen krijgen via de Nederlandse ambassade in Oslo de muziek toegestuurd die u net hoorde. En om negen uur vanavond dan begint die herdenkingsdienst in Den Bosch. En overal in de wereld zijn steunbetuigingen aan Noorwegen. President Obama bijvoorbeeld, zo werd net bekend, bezoekt de Noorse ambassade daar om in, in Amerika om zijn steun te betuigen. Tot zover het Radio 1 Journaal voor vanavond. Uh, zometeen natuurlijk de avondspit van WNL vanavond met Alex de Vries. Goedenavond Alex. Ja, dankjewel Lucella. Nou, wij gaan een uh, bijzonder bezoekje brengen op een speciale camping voor alleenstaande ouders. Geen priemene blikken meer in je rug, wel regen op je schouders, want het is slecht weer. En studenten zetten vraagtekens bij de fusieambitie van de drie universiteiten Leiden, Rotterdam en Delft.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 NOS -journaal. Kamervoorzitter Verbeet heeft de voorzitter van het Noorse parlement een condoleancebrief geschreven. Ze schrijft namens alle leden van de Tweede Kamer dat ze gevoelens van diepste sympathie wil overbrengen aan het parlement in Noorwegen na de aanslagen in Oslo en op Utøya. Ook wenst Verbeet de Noorse bevolking kracht en moed toe bij het verwerken van het drama.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 Egon berekende een premie van ruim 11 Het gerechtshof in Arnhem vindt bijna 2 redelijk. De 20.000 mensen die zijn aangesloten bij de stichting die de rechtszaak is begonnen... komen in aanmerking voor een compensatie. Egon gaat tegen de uitspraak in cassatie. Het weer. En voor dat weer zit hier Erwin Krol... Uh, er zijn nog een paar buitjes, Het uh, stelt niet zo verschrikkelijk veel voor... maar ze verdwijnen de komende uren, dan komen er een paar opklaringen... en vannacht kunnen tijdens die opklaringen een paar mistbanken ontstaan. Het koelt af naar zo'n 11, 12 graden. Morgenochtend wordt u wakker met het zij wat mist, het zij bewolking, het zij zon. En ik denk dat in de vroege ochtend de zon gaat overheersen... maar dan gaan er weer stapelwolken ontstaan. En dan in de middag, dan is er meer bewolking. De zon verdwijnt niet helemaal. En er komen er een paar buien. Het waait nauwelijks. Het wordt 20, 22 graden. Al met al helemaal geen onaardig weer. Donderdag, vrijdag en zaterdag en zondag wordt het wat mij betreft nog wat mooier. De zon speelt in elk geval een rol. Buien verdwijnen. Er is niet veel wind. Temperatuur rond 20 graden. Een beetje zomer. Aan de BN Verkeersinformatie. Er staan files op de A2 Utrecht richting Amsterdam... tussen Breukelen en op koude 4 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, voor voor Nieuwegein, 2 kilometer. En op de A4 Amsterdam Den Haag, voor wouden, 3 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Alex de Vries. fusie, drie universiteiten Zuid-Holland en kamperen zonder partner. Buman. wilt u hem even helpen met de tent? Goedenavond, live en rechtstreeks vanaf de redactie in Amsterdam. Dit is Avondspits. Jonge ondernemers die van hun ouders het bedrijf overnemen en hen laten inwonen... blijken flink te klos. De begin vorig jaar ingevoerde nieuwe successiewet is hier van de oorzaak. Als hun ouders blijven inwonen, dwingt de fiscus hen een hogere huur te vragen... Het nieuwe erfrecht wordt over het algemeen als zeer positief ervaren. Lagere tarieven, minder fraude, goed voor ondernemers. Maar elke vooruitgang lijkt ook zijn schaduwkanten te hebben. En de oudere bond, ANBO, die slaat nu alarm. Woordvoerder Frank van der goedenavond. Goedenavond. En waarom bent u boos over dit onderdeel van de successiewet? Nou, het effect is dat mensen <coughs> dus 6% van de WOZ-waarde van het pand... Uh -huh. aan huur zullen moeten gaan betalen. Dus heb je het over een pand van 200.000 euro... Dan gaat het over 1000 euro per maand. Ja, en uh, de gemiddelde huurprijs uh, uh, gebaseerd op boswaarde is, is normaal 4,7 procent. Uh, ja, ja dus als je normaal dus een, hu een huis zou huren, zou je veel minder kwijt zijn. Maar bij deze constructie, hè, als je dus uh, mm -hmm. uh, je huis uh, uh, op naam van je kinderen zet, maar je blijft erin wonen samen. Dan moet je dus dat op gaan brengen. En het is natuurlijk wel erg veel geld als je een laag pensioentje zou hebben. Ja, want de andere optie is uh, je huis, uh, de bakstenen opeten en in een bejaardenhuis verdwijnen. Ja, dat klopt. Ja. Of je huis uh, verkopen en elders gaan wonen. Of ja, wat natuurlijk ook kan, is dat je het huis splitst. Dus dat je wel met je kinderen er blijft wonen... maar dat je een deel echt gewoon verkoopt aan je kinderen. En daar blijf je in feite in dat andere deel voor lagere kosten zitten. Ja, meneer van der A, heeft de Tweede Kamer zitten slapen... Eh, bij de parlementaire behandeling eh, van die nieuwe successiewet? Ja, dat blijkt, want het is een beetje een addertje onder het gras. Zo wordt het in ieder geval eh, nu gebracht. <coughs> Aanvankelijk was dit... Eh, het gaat over artikel 10 bij de successiewet. Mm -hmm. En die is bedoeld voor als... Eh, ja, als je dus bijvoorbeeld ouders geld lenen aan hun kinderen... dan heb je dus een schulderkenning en dan moeten kinderen rente over betalen. Mm -hmm. En dat is, ja, dat is heel normaal. Maar dat werkt, datzelfde effect werkt nu ook door in deze situatie. Maar uh, laten we eens even problemen, het probleem in kaart proberen te brengen. Hoe groot is het werkelijk, het probleem? Hoeveel mensen gaat het? Heeft u enig gezicht daarop? Nee, niet echt. Uh, het gaat over enkele duizenden gevallen. Het mm -hmm. gaat voornamelijk uh, <coughs> over uh, boerengezinnen, denk ik, die... Uh, die, uh, waar kinderen bij de ouders uh, inwonen en blijven inwonen. Ook als het huis op hun naam komt te staan. En een uh, ja, paar duizend gevallen in Nederland denk ik. Ja, met name in Brabant, Limburg las ik. Ja. Um, zouden we mogen concluderen dat dit een gewoon uitvoeringsprobleem is. Dat verantwoordelijk staatssecretaris Wekers met één pennenstreek zou kunnen repareren. Of, of is dat te, te ja, positief? Ja, dat we beetje. Ja, er zijn inmiddels kamervragen overgesteld door het CDA. Dus uh, ja, wij hopen dat hier toch naar gekeken wordt. Het is natuurlijk heel raar als je opeens een hoge huur als het ware moet gaan betalen... terwijl je voor hetzelfde huis in de markt veel minder zou uitgeven. Ja, um, in de ANBO, uh, die, die wint zich hierover op. Gaat u zelf de actie ondernemen of vertrouwt u op de kamervragen van het CDA? Wij vertrouwen daar even op. Goed zo, ik uh, dank u, meneer van de A, van de ANBO, Dank voor u. En dan, de prijs van auto's die is afgelopen jaar flink gedaald. Is dit jaar ook een goed moment om je auto te kopen? Hoort u, hoor je zo? Eerst het financieel nieuws. President Obama die sprak gisteren zijn volk toe. In de Verenigde Staten namelijk steggelt de politiek over het wel of niet verhogen van het schuldenplafond. En president Obama die is het beu. We would risk sparking a deep economic crisis. This one caused almost entirely by Washington. So, defaulting on our obligations. Is a reckless and irresponsible outcome to this debate. Ja, Jim Theo Poering van Royal Bank of Scotland, goedenavond. Goedenavond, Alex. Nou, niet de misverstaan boodschap van Obama aan de politiek, terecht of niet? Ja, goed. De, de, de belangrijke dag van 2 augustus komt steeds dichterbij. Want dan bereikt uh, de schuld van Amerika het maximaal toegestaande plafond. Mm -hmm. En er moet dus actie ondernomen worden. En ja, waarom doet uh, Obama dit in dit geval via de televisie? Het is ook een beetje een politiek spel. Uh, de democraten die zijn voor een lange termijn oplossing. En aan de andere kant de republikeinen zeggen laat het kort en tijdelijk verhogen. Maar Jim, uh, eerst even feitelijk. Hoe ernstig is die Amerikaanse financiële crisis nou eigenlijk? Nou, dat is wel goed om even te bekijken. Als je, we zeggen natuurlijk 14.3003 miljard. Dat klinkt als een heleboel geld. En mm -hmm. dat is het ook. Maar dat is ook het bruto nationaal product van Amerika ongeveer. En daarmee hebben ze een schuld die zo ongeveer vergelijkbaar is met Italië bijvoorbeeld. En ja. na twee, drie terug waren we met z'n allen nog behoorlijk in paniek over het feit of Italië wel aan zijn schuldenlast uh, kon voldoen. Mm -hmm. Dus uh, de schuld van uh, de VS is vergelijkbaar met die van Italië. Wat wil je, wat wil je daarmee zeggen? Um, dat het allemaal wel meevalt? Nee, juist niet. Kijk, de situatie is heel serieus. En op dit moment is het zelfs zo dat uh, als dit zo doorzet... en het plafond wordt daadwerkelijk volgende week bereikt... Uh, dat de VS bepaalde verplichtingen niet meer kan voldoen. En wat ze jarenlang hebben gedaan, is nieuwe leningen uitgegeven... om bestaande rentelasten te kunnen betalen. Mm -hmm. ja, en dan kom je op een gegeven moment in een neerwaartse spiraal. En nu is het moment gekomen dat... Of dat schuldenplafond nog verder omhoog moet, wat waarschijnlijk tijdelijk gaat gebeuren. Maar tegenover zal een heel pakket van maatregelen moeten komen te staan, Bezuinigen. waardoor het budget beperkt wordt. Bezuinig hebben we het dan over. Hè? Um, we hebben het over de redactie vanmiddag eens even over gehad. Uh, bij ons ontstaat toch ook een beetje de indruk dat over de rug van de gewone Amerikaan een soort politiek verkiezingsspel hè? wordt uitgevochten tussen republikeinen en democraten. Kun je daarin meegaan? Ja, dat is het precies. Uh, kijk, dit is voor de Republikeinen natuurlijk de mogelijkheid om te laten zien dat de politiek van Obama niet heeft gewerkt. Mm -hmm. uh, dat is ook de reden waarom zij aangeven dat we echt voor een korte termijn een oplossing vinden. Want dan krijgen ze over een paar maanden nog een keer de mogelijkheid om aan te geven dat de, de politiek van de uh, Democraten niet werkt. Spelen ze met vuur de Republikeinen? Nou goed, het, uh, ik vind in deze dat de het politiek belang zal moeten laten varen boven het uh, landbelang en het financiële belang. Maar mm. ja, probeer dat maar eens aan de politicus uit. Uh, <laughs> uh, belangrijk is dat er nu stappen worden genomen uh, mm. en dat er een beslissing moet worden genomen zodat de markt weer tot rust komt. Jij hebt verstand van beleggen heel veel. Uh, hebben beleggers vertrouwen dat het goed komt met de Verenigde Staten? Nou, je ziet wel uh, dat uh, ook in Europa als de rente weer wat oplopen. En wat nog veel belangrijker is, dat de dollar, uh, die is vandaag ook weer een procent gezakt ten opzichte van de euro. En de euro is ook al uh, ja, niet een al te populaire munt. Maar uh, ja, als dit zo doorzet, dan is dat niet gunstig voor de dollar. Er is minder vraag naar dollars en ja. dat zal betekenen dat het nog duurder wordt... Voor de Amerikanen om uh, nieuw vermogen aan te trekken. Ja, slecht nieuws dus. Dan nog even uh, naar onze eigen beursgraadmeter, de AX. Die sloot vanmiddag op 336 punten, ruim mm -hmm. 1% lager. Uh, Jimmy Picker, één belangrijk fonds uit KPN. Hè, de winst van dat bedrijf daalde met maar liefst 11%. Maar beleggers uh, leken het niet te deren. Hoe komt dat? Nou, 11% winstdaling is inderdaad niet positief. Maar het is zo dat uh, de nieuwe CEO Ilko Blok... in april al gewaarschuwd voor het feit. Dat uh, de omzetten terugliepen, uh, dat de winst laag zou zijn. Mm -hmm. En dit is de bevestiging van wat hij destijds al heeft gezegd. En hij heeft ook al een heel programma aangekondigd om te gaan bezuinigen. Uh, dus als je kijkt naar de rest van het jaar, dan is het in lijn met de verwachtingen die hij toen al uitsprak. Mm -hmm. En het wordt nog uh, redelijk positief ontvangen door beleggers ook, want aandeel staat 3% hoger. Ja. Um, komende dagen, valt er nog iets te verwachten op de beurzen? Nou, morgen is uh, een belangrijke graadmeter, uh, of een belangrijke uh, aandeel uit de AIX, ArcelorMittal, die komt op met uh, kwartaalcijfers. En vrijdag komen er nog een hoop macrocijfers uit, uit uh, de Verenigde Staten. Maar belangrijker is natuurlijk die discussie rondom het plafond. Daar uh, kijken we allemaal uh, met Argus ogen naar. Jim Theopoering van RBS, dankjewel voor je komst. Vorig jaar zijn de autoprijzen in Nederland met ruim 3,5% gedaald. Het gaat om de prijs, exclusief, belastingen en kortingen. In de Europese Unie ging het om een daling van 2,5%, daar dus ietsje minder. Werner Budding van Autovisie, goedenavond. Goedenavond. Um, ja, betekent dit dat je afgelopen jaar een prima deal kon maken bij de aankoop van een auto? Ja, nou en of, nou en of. dealers zaten te springen om bezoek. Dus uh, nee, het afgelopen jaar kun je zeker een goede deal maken. Die, die verlaging, dat heeft natuurlijk allemaal te maken met een verlaging van de marges van zowel dealers als importeurs. Dus uh, ja, vorig jaar kun je een goede deal maken. Van dit jaar ook nog wel hoor. Maar afgelopen jaar het best. Uh, jij schrijft elke dag over auto's en aanverwante artikelen. Uh, leg eens even uit, wat is de verklaring van die, da van die daling? Dat komt door de, door de beroerde verkopen. Er is gewoon heel slecht verkocht het afgelopen jaar. En wat doen dealers en importeurs dan? Dan verlagen ze de marge om toch maar eens een beetje showroomverkeer te creëren. Mm -hmm. en, en ja, dan is de, de, de basisprijs, de prijs ex belastingen die is automatisch. Die gaat automatisch omlaag. Ja, en uh, welke auto's, welk segment auto's uh, is dan het gunstigst? Uh, nou ja, het gunstige zijn natuurlijk vooral de auto's momenteel die, uh, die erg in trek zijn. Dat zijn de auto's waar een mooie belastingvoordeel op, op hangt mm -hmm. en de, de top 20 van, van auto's van verkoop, de top 20 van verkooplijst, is, dat zijn allemaal auto's eh, die een, een voordeel hebben, die een belastingvoordeel hebben. Dus daar is het meeste voordeel te, te behalen. Ja. Ja. Hoe gaat het dit jaar eigenlijk? Beter, sterker. Het gaat eigenlijk wel goed. Er wordt een prognose van 550 tot 570.000 auto's ja. en dat zijn 100.000 meer dan het afgelopen jaar. Dus, ja, dat gaat eigenlijk heel goed. Uh, het zijn alleen wel auto's waar heel weinig marge op zit. Allemaal goedkope auto's. Kortom, um, verdienen HOMA voor de producenten en de dealers? Precies, verdienen HOMA. Uh, heel weinig marge, wel heel veel auto's, dus er gebeurt wel veel. Maar uh, ja, het zijn, het zijn echt de kleine auto's, A-segment, B-segment, auto's als de de Toyota i go volkswagen polen dat soort auto's dus, de eerste mm. de eerste uh, grote auto is de volkswagen zat en die staat ergens aan het eind van de top 20 ja, maar gloort er nou licht aan het einde van de tunnel van de autoproducenten of niet jawel je wel het gaat beter hoewel het in nederland beter gaat dan in de rest van europa het heeft allemaal te maken natuurlijk met afschaffen van de van de slooppremies her en der ja. maar ja het gaat het gaat wel beter het is wel moeizaam kortom um, we hebben nog een tijdje nodig althans de auto industrie ja, uh, ja. Tot slot uh, Werner, jij bent in Duitsland, wat doe je er eigenlijk? Ik uh, rijd door Berlijn met de nieuwe Volkswagen Beetle. Dus de opvolger van die hele oude kever. Ja, het weet wel, maar die Beetle die was niet zo geslaagd. Hè? Uh, klopt. In tegenstelling tot de Mini. Ja, ja, absoluut waar. 1,2 miljoen hebben ze ervan verkocht de afgelopen 13 jaar. En ze hebben er 22,5 miljoen verkocht van de, van de eerste, van de originele. Uh -huh. Dus uh, nee, het is geen echt groot succes geworden. Uh, ik verwacht dat het van deze wel gaat gebeuren, van Waarom? deze nieuwe Beetle. Nou, hij is mannelijk. Het is een, een beetje een stoere auto geworden. Hij is wat lager, wat breder. Uh -huh. uh, ja, het is wel, wel weer een, ja, een leuke, echt auto. Het retro is... Het een maar beetje hoe is uh, de prijs-kwaliteit verhouding, als ik hem mag onderbreken? We hebben van die eerste Beetle, hè, die eerste kopie, dat die toch vrij duur was? Klopt, klopt. Was ook vrij duur. Deze is voordeliger. Hij is, hij is serieus in prijs verlaagd. Hij is functioneler, hij is groter. Het uh, instapprijs van net onder de 20.000 euro's. Voor het type auto als dit helemaal niet verkeerd. Kortom, eindordeel positief. Ja, ja nou, ik, Jij mag een tijdje in Duitsland blijven, denk ik. Dankjewel, uh, Werner ja, Budding van AutoVisum. oké, okay, Alleen je tentje opzetten, alleen koken, alleen de aanvast doen, alleen kamperen. Het lijkt heel zielig, maar dat is het niet, hoor. Hou hem hier. Daar gaan we zo meteen over praten. Eerst, de Landelijke Studentenvakbond vreest voor in Holland toestanden... op het moment dat de universiteiten van Leiden, Rotterdam en Delft... zouden gaan fuseren, want die plannen zijn er. En met een eventuele fusie zou de nieuwe universiteit in één klap... de grootste worden, met ruim 50.000 studenten maar liefst. Aan de lijn heb ik nu Jelmer de Ronde van de Landelijke Studentenvakbond. Goedenavond, Jelmer. Goedenavond. Waarom vrezen jullie voor in Holland-achtige toestanden bij zo'n fusie... tot een superuniversiteit? Nou, als we echt gaan fuseren dan, dan wordt het onderwijs, dan wordt die universiteit veel grootschaliger. Mm -hmm. En dan zijn wij bang dat de directie niet meer weet wat er uiteindelijk ja, met het onderwijs gebeurt. En als er dan zich problemen voor zouden doen, dat daar niet goed op gereageerd kan worden. Ja, en waar baseer je die angst op? Nou ja goed, ja, de enige grote fusie die we tot nu toe ook gezien hebben, dat is dus inderdaad in Holland. Mm -hmm. uh, ja, En daar is het misgegaan. Het hoeft niet te betekenen dat het daar ook gebeurt, maar wij, wij volgen dat wel kritisch, ja, die ja. fusieplannen. Onderschat je dan de universiteiten van Leiden Rotterdam en Delft niet een beetje, want die hebben natuurlijk een hele lange track record, hè? lange traditie, veel gepresteerd in het verleden. Het, het is ook niet dat we ze nu uh, gelijk uh, beschuldigen van, ho, dit, uh, dit gaat uh, helemaal de finaal de verkeerde kant op. Ja. Maar we zijn gewoon kritisch, want het onderwijs wordt steeds ja, grootschaliger en uh, er zijn steeds minder. Wat, wat ze proberen te bereiken is uh, het verbeteren van onderwijskwaliteit. Uh, dus uh, hè, ze willen Cambridge-achtige ideeën gaan worden. Maar ja, of je dat nou bereikt met een fusie, volgens mij moet je dan gewoon meer investeren in, uh, in docenten. Ja. Uh, ja, ander argument is hè, dat het goed zou zijn voor onze internationaal aanzien en ook voor de concurrentie met andere landen. Uh, wat vind je van dat argument? Nou ja, eigenlijk hetzelfde. Dus als je uh, fuseert, dat is leuk. Ik weet niet precies wat ze daar in het buitenland van merken, maar het gaat er uiteindelijk om dat je kwaliteit gaat nastreven. En volgens mij moet je dat dus gewoon doen door, door je onderwijs beter te maken en dus door meer geld vrij te maken voor, voor dat onderwijs en voor docenten en zorgen dat je klassen kleiner worden en niet dat je universiteit groter wordt. Ja. Um, we hebben de universiteit allemaal gebeld. Ze vinden het nog te vroeg om commentaar te geven. Hè? Het, is, het is vroegtijdig uitgelekt. Ze houden het geloof ja. ik pas presenteren bij de start van het universitaire jaar. Um, worden jullie nog ergens in zo'n stadium van onderhandelingen nog betrokken bij, uh, bij dit soort gesprekken of gaat het helemaal buiten jullie om? Uh, nou ja, voorlopig is dus inderdaad nog niks officieel bekend. Dus ook voor ons is dat nog vroeg, te vroeg om te zeggen. Uh -huh. uh, wij gaan het vooral heel erg kritisch volgen. En uh, ja, op het moment dat er echt geviseerd gaat worden... of dat die plannen echt officieel bekend uh, gemaakt gaan worden... dan gaan wij zeker kijken wat er uh, ja, met de studenten gaat gebeuren met het onderwijs. Ja, ja voor studenten zou je zeggen wordt het gezelliger, maar nog meer bij elkaar. <laughs> ja precies. Maar dat, maar of dat dan inderdaad het onderwijs ten goede komt, dat, uh, dat, dat betwijfelen wij. Ja, hebben jullie trouwens al reacties van jullie achterband gekregen? Uh, nou, uh, een aantal mensen die hebben zich inderdaad ook bezorgd geuit. Uh, mm -hmm. met, ja, uh, met name studenten die er wat meer mee bezig zijn, denk ik nu. Want het is nog, ja het is nu vakantietijd, dus ik weet niet hoeveel mensen het al echt weten. Maar we hebben inderdaad al wel wat geluiden gehoord van. Die ook bang zijn voor die grootschaligheid en voor. Uh, uh, ja, of, of dat wel goed gaat zijn voor het onderwijs. Ja, nou, we wachten af of het een echte fusie wordt. Het kan ook misschien uh, wel een andere misschien vorm krijgen. Mee. Precies. <laughs> Ik uh, dank je voor je commentaar en je mening. Jelmer de Ronde van de Landelijke Studentenvakbond. Straks praten we over de hel die DigiD heet. Eerst kamperen. Leuk met je gezin. Maar wat als je geen gezin hebt of meer hebt? Bijvoorbeeld omdat je man net is overleden of je vrouw bij je weggerend. Zit je daar met je kroost in vakantietijd op de camping? Alleenstaande ouders die zoeken elkaar nu op. Bewust in de Achterhoek. Prachtige streken in ons land. Op camping in Nede. Waar single mama's en papa's op een apart veldje mogen kamperen. Tent opzet in je eentje is al een behoorlijke uitdaging. Uh, wat je ook ziet is dat als je als eenouder gezin naast een tweeouder gezin kampeert, dan zou je op een of andere manier concurrentie kunnen zijn voor de buren, voor de man of de vrouw. Nou, dat zijn natuurlijk heel ongemakkelijke dingen. Uh, je ziet ook als je alleen bent en je moet bijvoorbeeld even naar het toilet of boodschappen doen. En je hebt twee kinderen in de caravan, dan zou je ze of mee moeten nemen of op moeten sluiten in de caravan, dat soort zaken. Ja, en dat zijn allemaal praktische dingen waar je als één ouder toch tegenaan loopt. Gijs van Geitenbeek van Kindercamping Het Klumpke. Hoeveel van die velden hier op deze camping zijn er voor alleenstaande ouders? Wij zijn begin 2000 begonnen met één veld als test en dat is uh, nu uitgegroeid naar zeven velden. Is het dan populair? Uh, ja, het is zeker populair. Je ziet dat met name aan de bezetting. Is het ook een plek voor uh, een alleenstaande houders om elkaar te ontmoeten? En, maar dan meer om weer een nieuwe relatie te krijgen? Uh, nou, ontmoeten zeker. Uh, wat het absoluut niet is, is een soort van dating insteek. Aan de andere kant, uh, je weet nooit hoe een koe een haas vangt. En ook op vakantie ja, kan je natuurlijk altijd iemand tegen het lijf lopen uh, waarmee het klikt. En dat gebeurt ook. En ook deze week kamperen de mensen die elkaar... Uh, toen de tijd op een, een oude veld hebben ontmoet en die nu gezamenlijk op een twee oude veld weer kamperen. Wat staat er vandaag op het programma? Um, nagellak. Nagellakken, ja. En um, haarspray. Haarspray en haargel. Ja. En sminken. U laat zich sminken ja? hier. Uh, sminken nou eigenlijk de nageltjes worden gedaan door de kinderen hier. Ja door de kindertjes. Ja. Is heel leuk bedacht. Nou is dit ook een camping met, voor alleenstaande ouderen, met veldjes speciaal voor alleenstaande ouderen. Bent u daar zo een van? Daar ben ik zo een van, ja. Dus de eerste keer. De eerste ja. keer? Ja, de eerste keer voor mij dat, dat ik hier ben. Ja. En wat leek u nou zo'n groot voordeel van tevoren? Nou, van tevoren uh, onder andere dat je dus toch, uh, je bent dus toch alleen en met je kindertjes kom je dan. En dat je dan toch op een camping komt en allemaal leuke gezinnen om je heen. Allemaal heel erg gezellig. Maar toch, dan is het toch een beetje het gevoel van ja, daar, daar wil je ook niet steeds bij gaan zitten. En ik bedoel, die zijn ook met elkaar op vakantie en uh, ja, dan is het zo met elkaar. We hebben gisteravond ook uh, met de hele groep van het veld uh, uh, geborreld. en uh, dan sta je daar of dan lig je weer om een uur of twee vannacht lang weer in ons bedje, weet je wel? Maar heel gezellig, heel ongedwongen. En wil je wel, dan uh, zit je met elkaar. Wil je niet, dan doe je het even niet Dan zit je gewoon lekker bij je eigen uh, kerf. Het, het, het, het vijfde wiel aan de wagen, gevoel. Dat is gewoon een stuk minder uh, hierdoor. Ah, dan heb je wel zoiets van dat je het gevoel hebt van oh, daar komt weer zo'n knusje of zo, weet je wel? dan, dan zit er weer één, alleen. Dat, dat, dat idee. En toen dacht ik van, nou ja, weet je, ik ga dit gewoon nou ook eens proberen. En uh, ik vind het heel gezellig. Krijgt u nou als campingeigenaar, krijgt u dan ook uh, steeds echtscheidingsverhalen overheen? Nee, helemaal niet. Want, nee, je ziet echt dat mensen gewoon bezig zijn met, met vakantievieren. En ja, juist datgene uh, even thuis hebben gelaten, zeg maar. Oh. Bent u ook een eenouder? Ja, dat klopt. Ja. En voor het eerst op de camping hier? Ja, inderdaad, ook dat. Hoe bevalt het? Ja, bevalt goed. Het is heel gezellig. Wat is er anders? Nou, het is heel leuk dat uh, er zijn heel veel kinderen hier. Dat is eigenlijk voor het belangrijkste. Dus ze kunnen heel veel spelen. En het is heel leuk dat de ouders uh, ja, het ook gewoon heel leuk vinden om contact met elkaar te maken. Dus het is heel gezellig, vooral s'avonds als de kinderen op bed liggen. Je hebt heel snel heb je, ja, eens gezinnen en mensen die gewoon gezellig een avondje rond onder het kampvuur zitten. Zoals gisteravond. Ja, dat, uh, dat is gewoon heel erg leuk. Hoe lang bent u al één ouder? Uh, twee jaar alweer. Is het ook een plek om te daten? Nou, dat, dat, ja, ik wist eigenlijk niet wat ik daarvan moest denken voordat ik hier kwam. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Mensen willen gewoon gezelligheid. En uh, nou, als er wat van komt is het mooi meegenomen. Maar dat is niet de eerste insteek van mensen die hier komen. Valt het mee of valt het tegen? Ik vind het ontzettend leuk. Ondanks dat er niet veel gedate wordt. Ja, maar daar ja, kwam ik eigenlijk ook niet zo voor. Ik kwam voor, ik kwam voor de gezelligheid en dat is het de overvloeden. Alleen het weer moet er even een beetje bij trekken. Het weer, het weer. Veel besproken. U hoorde een bijdrage van onze verslaggeefs en Martine Verhoeven. Morgen brengt zij een bezoekje aan een andere vakantiebestemming... namelijk het Droombaanhotel. Het plan leek in 2001 zo makkelijk. één digitale code waarmee je al je officiële zaken op het internet kunt regelen. Van je belastingaangifte tot aangifte bij de politie... en het collegegeld van je kinderen. Maar bedriegt, want raak je de code kwijt... dan ben, sta je niet even meer. En dat ervaart ook telegraafcollega Emiel Bode. Goedenavond, Emiel. Goedenavond, nou, Alex. Vertel, steek van wal, wat zit je dwars? Nou ja, uh, ik heb uh, deze week bij mijn vakantie uh, is al mijn wachtwoorden op een rijtje gezet. We mm -hmm. zijn er 38. Mooi. En ik moest voor mijn dochter uh, collegegeld betalen. Althans, dat doe je als pa natuurlijk voor je dochter, want die natuurlijk niet veel geld. Mm -hmm. Nou, mijn DigiD die had ik wel, maar die, die verloopt na anderhalf jaar. Dus ik moest een nieuwe aanvragen, heb ik gedaan. En, en vandaag toevallig kreeg ik mijn activeringscode. Maar mijn gebruikersnaam, ja, die moet ik eerst invullen... En die was ik kwijt volgens mij, want die krijg je weer niet uh, van uh, DigiD. Uh, maar ik vraag me ook af waarom, als ik nou collegegeld, zo'n 1600 euro mm -hmm. van mijn dochter betaal. betaal ik al een aantal jaren. Dat maak je gewoon over via internet. Mm -hmm. Via uh, elektronisch bankieren. Waarom nou weer een DigiD? Ik word er gek van. Nou, ik uh, hoop dat het je lukt om het collegegeld voor je dochter te betalen. En dat ze kan gaan studeren. Dat weet je natuurlijk, hè. Zodat ja. <laughs> ze een toekomst heeft. Blijf even hangen. We gaan het namelijk vragen aan iemand die er verstand van heeft. Brenno de Winter. Uh, mm. Hij is onderzoeksjournalist gespecialiseerd in IT-beveiliging ja. en privacy. Ja. Goedenavond, uh, Brenno. Een hele goede avond, Alex. Ja, je hebt uh, Emile Bode zijn ergernis gehoord. Uh, ja, een raar verhaal. Ja, waarom, waarom moet hij ook zijn, zijn digi, uh, zijn digi hebben om, om het collegegeld van zijn dochter te betalen? Ja, is ik dat denk terecht? dat het een beetje is doorgeschoten. Dat, dat, dat men hier nu iets te vaak wil dat mensen gaan inloggen. Wat je natuurlijk zou willen is dat je gewoon anoniem ook het collegegeld moet kunnen betalen. Ik bedoel, hoe had Prins Pennert het anders voor zijn buitengewielijke kinderen moeten doen? Ja, nou, jij uh, zegt het. Ja, nee, maar er is natuurlijk geen enkele reden waarom je daarbij je identiteit moet opgeven. Precies. DigiD is bedoeld om jezelf aan te melden bij diensten en dan doet een losse overheidsdienst het, zodat uh, niet alle gemeenten zelf aan het prutsen slaan mm -hmm. en elke keer die gegevens op straat liggen. Dus die basisgedachte is best mooi. Alleen maar dat, dat roept de vraag op, hè? misschien wel ook de terechte vraag, werkt het systeem van DigiD, hè? de digitale identiteit, werkt die gedachte eigenlijk wel zoals die bedoeld was? Nou, dat, dat lijkt er toch niet uh, op. Ik was toevallig vandaag, moest ik een, een brief naar de overheid sturen. En mm -hmm. um, toen bleek ik inderdaad ook mijn DigiD-code kwijt te zijn. En dan wordt het toch weer een fax. Dus nee, dan werkt het niet. Jij hebt nog een fax thuis? Ik heb zelfs nog een oude fax thuis, ja. Ongelooflijk, zo'n museumstuk. Uh, even verder over die DigiD. Want verhouden met DigiD is ook makkelijk, hè? Uh, was, maar is, is ook de kritiek. Wachtwoord nou, en... Uh, toch? Nee, dat, of? dat valt op zich wel mee, hè? Want ze hebben twee lagen van beveiliging, maar... Um, je, wat je zou verwachten is dat je één aanmeld dienst van een heleboel zaken zou kunnen hebben. Mm -hmm. En dat je bijvoorbeeld voor websites ook kunt hebben dat zij ook van zo'n dienst gebruik maken. En wat je ja. nu ziet gebeuren is dat het niet gebeurt. En dan eindigen nog wel eens gegevens op internet. Ik denk bijvoorbeeld even aan die hack van knus.nl en Pepper.nl van die datingsites. Ja, Playstation niet te vergeten. Ja, daar word je niet gelukkig van natuurlijk. Nou, hoe, hoe, hoe, kan het dat, dat, hoe kan het dan dat de laatste tijd zoveel van die privégegevens en wachtwoorden lekken? Nou, er is een hele groep aan hackers momenteel erg actief... Er wordt ook flink opgejaagd door, uh, door de politie. Maar die zetten ja, best wel veel informatie op internet um, nadat ze een hek hebben gepleegd. Om daarmee te laten zien hoe onveilig het is. Mm -hmm. Maar ja, daar liggen wel alle gevoelige gegevens opeens op straat. En dat is pijnlijk. Ja, over gevoelige gegevens gesproken. Uh, Emiel vertelde ook uh, vanmiddag aan mij al uh, dat hij ontzettend veel wachtwoorden op papiertjes schrijft. Hè, in die ja. bureaula, keukenla. Ja. Ja, die moet je dus nooit op je computer zetten. Nee. Nee, maar ja, aan de andere kant wat je dan ziet gebeuren... is dat mensen allemaal hetzelfde wachtwoord gebruiken voor verschillende websites. En als je nou zo'n zo hack ziet als bij knus.nl... Uh, en je hebt daar hetzelfde wachtwoord als bij andere diensten. Ja, dan ga je wel nat. Ja, ja achter... dat heb ik dus niet. Want uh, bij een aantal kan je, je eigen wachtwoord kiezen. Maar bij diverse anderen niet. En uh, ik heb geloof ik twintig verschillende. Maar je wordt er wel erg moedeloos van. Nou, en daar uh, is zo'n dienst van een Je doet een papiertje ergens. Die verstop je met al je wachtwoorden. En ik heb allemaal wachtwoorden ook nog op een usb stick En ergens verkocht. Uh, okay. oh, dat zou ik helemaal niet doen. Maar. Mijn um... nee? en... laatste tip? Sluiten we het af? Want tijd ja, is op. laatste tip is um, juist als dit soort diensten wel gebruikt kunnen worden... Om juist wel te gebruiken want dan zit je inderdaad niet met die ongelooflijke sloot aan wachtwoorden en alsjeblieft niet op briefjes schrijven stop het in een computerbestand wat met een wacht ander wachtwoord is te <laughs> veilig en dit is geen grap hè van mm, je toch hè? is geen grap, maar dat is wel simpeler dan uh, inderdaad. Uh, een hele stapel briefjes, want daar word je niet vrolijk van. Nee, maar even dan heel snel nog. O, ja. hoe, hoe, hoe ga je dan in zijn werk? Dan heb je dus een echt beveiligd bestandje thuis dat, op je computer? Dat, dat kan bijvoorbeeld in, in, in Excel, zou je dat al kunnen doen. En dan kun je een groot wachtwoord opzetten. En dat gebruik je dan om bij de andere wachtwoorden te komen. En ik heb zelf een, een soort geheugensteuntje om wachtwoorden te creëren. Maar doe in ieder geval iets wat anders is dan elke keer hetzelfde wachtwoord pakken. Want dat is echt funest. Oké, okay, dank jullie. Brennan de Winter, onderzoeksjournalist en Telegraaf, verslaggever Emiel Bode. Ja, en dan uh, heb ik nieuws voor u. Uh, nieuws waar u niet wakker van zult liggen. Maar dit was voor mij de laatste avondspits. Uh, ik ga uh, vanaf uh, september uh, continu televisie maken in de ochtend ontbijtnieuws. Ochtendspits mag ik presenteren. Ik wil graag uh, mijn collega's Jeanne, Richard, Wieger, Martine, René en Alain bedanken. Maar bovenal mijn eindredacteur Casper Kooi en de Latino toevallig <laughs> tegenover mij zitten. Casper, dank je wel. Ik schud je de hand. En ik wil jou heel veel succes wensen, want jij gaat dit programma uh, ja, uh, presenteren. Ja, vanaf uh, morgen elke dag op, uh, op Radio 1. Het is een eer om dan op die stoel voor jou te zitten. Ik heb het de afgelopen dagen een paar keer mogen doen. De witte kalfslederen stoel. Maar jij zegt, uh, we zullen er niet wakker van liggen. Althans, de luisteraars niet. Hmm. Maar uh, jij denk ik wel. Althans, uh, dat wordt vroeg opstaan voor je. Uh, ja, kwart over vier, maar dat is ook een vak, hè. Kwart over vier. En dan ga je gewoon lekker aan de bak. Want je wil mensen natuurlijk van nieuws voorzien van 7 tot 9. Ja. En 5 september is de eerste uitzending. 5 september. Want je gaat weg op radio 1. Ja. Uh, wil ik. Maar... Ja. Voordat je geeft, wil... jij bent natuurlijk een radiobeest puur sang. Hoe zal het zijn om, uh, om straks geen eindredacteur meer te zijn? Niet meer aan de knoppen te zitten en te schrijven, maar te moeten praten? Uh, dat zal nog eens wennen worden, denk ik. Okay. Ja, ja, precies. Hey, ik, heb een, ik heb een paar cadeautjes voor je. Uh, allereerst uh, deze. Prachtig. Hebben we nog tijd? Uh, ja, we hebben we nog 40. Ik zie, een, ik zie een boekenbon en nog een boekenbon. Nee, het is een klein boekje. Jij hebt verteld dat je wil gaan twitteren. Ja. Alex de Vries krijgt dan ook een Twitter-account, ja, denk ik. Ja, dat moet wel gebeuren. Klopt. Ik dus ik heb voor jou een boekje gekocht. Dat heet Twitter voor dummies. Voor dummies. <laughs> en dat andere cadeautje is iets van een stripboek, omdat je zo uh, gek bent van Ik ben een stripfanaat uh, en zo is het. Ik ga zo het andere boek uh, uitpakken. Uh, ik zeg een hele fijne avond voor u. Zodat dus onze collega's van Kunststof. Daarin violist Marijn Simons te gast. Hij werkt momenteel heel hard aan de compositie... voor de vierde symfonie van het Radio Philharmonisch Orkest. Morgenavond is WNL natuurlijk gewoon terug op Radio 1... met een avondspits, maar dan achter de microfoon Caspar Kooi. U hoort hem net. Ik wens u een fijne avond. Dag. Meer avondspits Omroep WNL.nl Dit is Radio 1.